Start. Dit is Jeroen rondje kom met het NOS Journaal. In de Amerikaanse vond is malafide software gevonden... die mogelijk afkomstig is van Russische hackers. De Amerikaanse regering vrees dat de Russen daarmee toegang probeerden te krijgen... tot het elektriciteitsnet in de VS, zeggen bronnen. De malware werd gevonden op een laptop van een nutsbedrijf. Het apparaat was nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet... waardoor de software zich nog niet verder kon verspreiden. Na de vondst waarschuwde het bedrijf meteen de overheid. De beschuldigingen volgen na een week waarin de banden tussen de VS en Rusland op de proef werden gesteld. De VS besloot vanwege de verkiezingshek 35 Russische diplomaten uit te zetten. De Duitse bondskanselier Merkel noemt 2016 in haar eindejaarstoespraak een jaar vol zware beproevingen. Islamistisch terrorisme vormt de grootste uitdaging voor Duitsland, vindt Merkel. Maar ze zegt overtuigd te zijn van de veerkracht van het Duitse volk. De toespraak van Merkel wordt later vandaag uitgezonden op de Duitse tv... maar de tekst ervan is al bekendgemaakt. In Groot-Brittannië is de jaarlijkse lintjesregen op 31 december. Koningin Elisabeth eerde 1200 mensen onder wie bekende Britten met een ridderorde... onder wie de 87-jarige actrice Patricia Routledge. Ze werd vooral bekend als Hyacinth Bouquet in de comedyserie Keeping Up Appearances... in Nederland uitgezonden als Schone Schijn. Tennisser Andy Murray, zanger Ray Davies van de Kings... en operazanger Bryn Terfel mogen nu Seur voor hun naam zetten. Ook ex-Spice Girl Victoria Beckham kreeg een onderscheiding... voor haar bijdrage aan de Britse mode-industrie. In Samoa is het al 2017. Om 11 uur Nederlandse tijd wensen ze elkaar daar gelukkig nieuwjaar. Ook een aantal kleinere eilanden in de Grote Oceaan leven al in 2017. Het Amerikaanse eiland Baker is de laatste plek waar 2017 begint... Hier in Nederland is het morgen dan inmiddels al 1 uur in de middag. Het weer beholkt en het blijft op de meeste plaatsen droog door tussen 2 en 8 graden. Tijdens de jaarwisseling is het droog met temperaturen rond het vriespunt. Morgen kan er regen of natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort en u bent nog steeds welkom in Hotel Hoogland om hier radio te komen kijken of misschien ook wat te komen vertellen. Het tweede uur, uiteraard beginnen wij met de politiek, er is genoeg gebeurd en er gebeurt ook weer genoeg om daarover te praten. Met Gert Tone en Michel Demmers, de nieuwe wethouders van Zandvoort. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. nog niet nieuwe wethouders. In. Nog niet? Nog niet. Oh nee, ja, niet benoemd. per 1 januari. Hey, hey, hey, nee, 12, 12, januari. 12 januari. 12 januari worden we benoemd. Okay. De heren Tonen en meneer Demmers <laughs> zitten aan tafel. <laughs> ja. en dat Van die wethouders, dat laten we dan maar even weg. <laughs> Hoewel ik al een aantal stukken heb gelezen waar toch al redelijk wat portefeuilles in verdeeld worden. En daar staat ook wethouder boven. Um, nou ja, nou ja. Als we met jullie gesproken hebben, komt daarna Erik Weijers nog vertellen over ja. de circuit. Daar en is over ook uh, afgelopen jaar wat gebeurd. Ja. En we uh, willen graag weten of er volgend jaar nog wat uh, gaat gebeuren. Dat denk ik wel. Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Okay. Um, je had net om zijn beurt praten, zei uh, meneer Tonen tegen mij. Dus uh, oh. ik heb de eerste vraag voor meneer Tonen neergelegd. Het <laughs> ja, gaat niet erin. over de korreldex, maar het gaat over... Uh, heel simpel, was deze uh, motie van wantrouwen nodig? Ja, die was nodig, omdat er een, uh, de meerderheid was onder het college weggevallen. En uh, ja, dan, dan kan je niet meer verder... Waarom niet? Je kan het met een minderheid uh, door? Ja, maar er was Vindt dat de geen, zaken geen voorstander nee? mee. Nee. nee, kijk, je kunt het moeilijk zeggen... van, nou, een coalitie valt uit elkaar. Op een hele vreemde wijze overigens. Die had niks met inhoud te maken, maar... opeens met een explosie van uh, persoonlijke uh, antipathieën. En ja, dan, uh, dan ga je niet zeggen als oppositie... nou dan gaan wij het wel in het zadel houden. Met bovendien een programma waar wij voor een groot gedeelte niet achter stonden... Mm -hmm. Dus dan is ja, dan, dan niks anders dan zo'n vervelende actie. Um, je zegt zelf al vervelend. Meneer Demmers, vond je het ook vervelend of vond je het nodig? Dus nou, de, de, de, de noodzaak is, is duidelijk. Ja, de noodzaak is zo dat een college moet steunen op een meerderheid mm -hmm. voor de continuïteit in het bestuur. Dus dan is elk besluit uh, is onderhevig aan uh, wel of niet. Meestal wordt het dan niet als de oppositie een beetje fel is. Of er zijn nog wat uh, dingen te af te rekenen uit het verleden of wat dan ook. Dus dan uh, is het wel de bedoeling dat er dan een college komt... of uh, in elkaar gezet gaat worden wat kan rekenen op de meerderheid ja. uh, van, de, van de raad. De uh, desbetreffende vergadering, uh, dat zegt uh, meneer Toon ook uh, terecht... Het was eigenlijk inhoudelijk niet over het onderwerp... maar het ging meer over hoe de gemeentewet in elkaar zat... en uh, wat de consequenties daarvan zouden zijn. Ja. Dat was heel vreemd natuurlijk... want het zou eigenlijk om het Watertorenplein gaan. Ja, ja. dat klopt ook. Nou, ja, daar kon de oppositie niks aan doen. Uh, nee, het was duidelijk een coalitiestrijd. Uh, uh, ja, een, een probleem wat ik denk... Ja, als je het zo'n beetje bekijkt... Dan, dan kan het niet anders dan dat er al wat langer uh, onderhuids uh, aan het rommelen was. Want ik uh, kan me niet voorstellen dat dit nou zo opeens opkomt en uh, dan zo'n uh, gevolg heeft. Dus, uh, er zal wel wat meer aan de hand zijn geweest, maar dat boeit me eigenlijk minder. Wij moeten gewoon verder. Naar uh, voren. En dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, van nou wij willen aan een, uh, aan een coalitie meedoen, aan een brede samengestelde coalitie. Breed samengestelde coalitie. Een van je eerste opmerkingen was, laten we een zakenkabinet vormen. Ja. Dus liefst met allemaal. Nee, nee, niet met allemaal. Nee. Maar wel met een hele brede. Uh... Zo breed mogelijk, ja, maar niet met allemaal. Nee, kijk, ik vind, ik vind dat OBZ uh, heeft zichzelf nu uh, behoorlijk bij het spel gezet. En uh, dan kunnen ze een mooie brieven schrijven over uh, dat wij dingen veroorzaakt hebben, maar wij hebben dit niet veroorzaakt. Zij hebben het veroorzaakt. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt met OBZ. De OPZ heeft laten zien dat nou, jullie al jarenlang geen betrouwbare partner te zijn. Mm -hmm. Dat heb ik ook al een keer eerder aangegeven in een vergadering. Ze hebben Han van Leeuwen de laan uitgeschopt. Eigenlijk. Ze hebben Bierman uh, hebben ze uh, kast gesteld. Dank. Onmogelijk gemaakt. Uh, onmogelijk gemaakt. Ze hebben, uh, bij Cohen hebben ze uh, de stekker eruit getrokken. Ze hebben bij... Uh, Mevrouw de Jong. De, hm? Mevrouw de Jong. Lieselot. Maar, nou, Lieselot, dan weet, dat weet ik niet precies hoe dat gegaan is. Maar, uh, dat, uh, maar wat ik wel gezien heb, is dat ze ook bij uh, een nieuwe kandidaat... ...ook weer uit eigen kring ervoor uh, gezorgd hebben dat uh, Burgraaf geen wethouder werd. Uh, dat die ervoor voor de eer bedankte. Ja. Dus, uh, en, en, en, en, en nu dit akkerfietje weer. Dan denk je, ja, waar is, zit je nou voor? Het is niet echt betrouwbaar, vinden jullie. Nee, niet betrouwbaar, nee um, Ik hoop dat het nu beter gaat, nu er weer wat, misschien wat wisselingen zijn Maar op dit moment, ze heeft, nou, dat is voor, voor ons op dit moment geen partij om mee samen te werken. Dus voor die, uh, die, die gesprekken die gevoerd zijn onder leiding van mevrouw Zwart, wethouder te Blarikum uh, uh, Die heeft gesproken met alle partijen Ook met de VVD, want die heeft ook een brief geschreven, meneer Demmers En daarin staat uh, dat er gewezen wordt met één vinger naar iemand anders en drie naar jezelf uh, Hoe is die bij jullie binnengekomen? Nou, ik zat een beetje met die duim. Ja. <laughs> Welke kant die opwijst. Ja, uh, het breekpunt voor de VVD was de ambtelijke fusie. Ja, uh, ja, ja dat is uh, een beetje apart. Um, want wij zijn eigenlijk als uh, GBZ... in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid... ook niet echt voorstander van op te gaan in het groter geheel. Omdat... Uh, de, uit, de uitbestedingen, laten we zeggen, het uitvoerende orgaan, ambtenaren liggen dan in Haarlem. Maar ja, de capaciteit, de deskundigheid en de systematiek in Haarlem, die bepaalt dan eigenlijk de bandbreedte van jouw beleid wat je hier gaat voeren. Mm. Die, die risico zit daarin. Dat ja. is uh, Ten tweede um, is het zo dat de meerderheid in de raad heeft besloten om toch door te gaan met die ambtelijke fusie. Nou kan je dus, uh, net als de VVD, natuurlijk heel erg dwars blijven liggen. Dat willen wij niet. Maar um, het gaat natuurlijk ook een beetje om de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van besluiten die in de raad worden genomen. Dat geldt niet alleen over uh, organisatie en ambtelijke uh, samenwerking of uitbesteding, maar ook op andere gebieden. Um, daar is de gemeentesantwoord nou niet echt uh, betrouwbaar gebleken. Dus wij hebben gezegd, uh, nu dat dan toch zover is, laten we dan... Uh, over onze hobbel heen stappen. En proberen om er in de toekomst zoveel mogelijk uit te slepen... ten faveur van de bevolking en uh, de ondernemers. Nee. En allerlei andere uh, organisaties die erg met dit uh, dorp verbonden zijn... met deze badbaas verbonden zijn. Dus... Uh, en als wij niet uh, samen zouden gaan... Uh, dan heb je het risico dat je toch op onderdelen... Uh, en niet... Uh, uh, bij kan fietsen wat er in de rest van Nederland gebeurt en binnen de gemeentes en veranderende regelgeving, zal je toch iemand nodig moeten hebben of een andere gemeente of organisaties ja. om tot een goed beleid te komen dus er had sowieso wat moeten gebeuren nou en dat is dan Haarlem geworden, nee. dus dan is de bedoeling dat je er zoveel mogelijk uit gaat halen die elementen waar wij van denken, of waar Gert van denkt, of de rest van het college van denkt daar hebben wij een tekort aan. Daar missen we het een en ander. Dan kunnen we het aanvullen. En dat gaan we eens even goed uh, gaan we even proberen om dat goed toekomstbestendig te regelen. Ja, ja. je zegt uh, in tegenstelling tot de PvdA. En de uh, partij, uh, um, jullie programma staat inderdaad over samenwerking met uh, ambtenaren in, uh, in Haarlem. Ja. En uh, jullie hebben dat nooit ondersteunen of gezet. Jullie zijn daarvoor. Dus dat is een, een, een bredere basis. Want de zittende... De nu weggestuurde coalitie was daar ook voor. Um, Waarvan je hebt gezien in de brief van OPZ dat ook dat eigenlijk niet zo was. Nee, dus <laughs> die ja. basis valt dan weg. Ja. Ja. En uh, jullie gaan door met deze basis. Ja. Uh, nou zeg je zelf uh, even terug, uh, we moeten het partijprogramma laten vallen. Want het aantal wensen die daarin staan, die uh, worden niet uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor... Uh, ik laat het partijvergaan van de Partij voor de Arbeid niet vallen. Het coalitieakkoord ja. wat gesloten is uh, in 2014 van CDA, D66 en OBZ. Ja. Dat is van de baan. Mm -hmm. en, uh, maar wij hebben gewoon een afspraak gemaakt. Daarom ook een breed zakenkabinet. Uh, wij gaan uitgangspunt is de begroting 2017. Ja. Uh, daar hebben wij ook voor gestemd. Ik geloof geen niet. Of alleen de VVD niet. Wij hebben voor de begroting gestemd. Je we wel voor de begroting stemmen. ja, VVD niet. VVD niet, mm -hmm. klopt. maar dus dat betekent dat datgene wat daarin staat, en de uitgangspunten die erin staan, de beleidsuitgangspunten, mm -hmm. de agenda, daar hebben wij ja tegen gezegd. Ja. En ja. dat is ook de leidraad die we gaan gebruiken in het komende jaar. Dat hoort waar we aan moeten werken, waar we willen werken. En uh, we hebben ook gezegd, we gaan geen nieuwe zaken oppakken, tenzij er iets voorbij komt waarvan iedereen zegt van ja, maar dat moeten we doen, dus allen. Nou, maar dat zal dan een uitzondering zijn. We hebben onze handen vol aan uh, wat, er, wat er allemaal ligt. En sowieso al aan die hele uh, transformatie van dat ambtelijke apparaat. Dat, dat vergt heel veel. En, uh, maar wij waren dus voor, en dat heb ik ook altijd geroepen... Door, dat we, om een betere dienstverlening te krijgen aan je bevolking. Om uh, toekomstbestendig te zijn... Wij hebben heel veel pitters in Zandvoort. De mensen die één positie, nou zijn die ziek, zwak of misselijk, of op vakantie, dan gebeurt er niks. Dan moet, uh, dan moet bij wijze van spreken iemand van een platsoenendienst, uh, nou dat gaat niet. Nee. Ja. Nou, dus daarvoor hebben we gezegd, we moeten uh, toekomstbestendig zijn, uh, goede dienstverlening kunnen verlenen. En de kwaliteit van ons ambtenarenapparaat gaat ...sterk omhoog als je met een grote uh, organisatie als Van Haarlem te maken krijgt. Dat kan ook helemaal niet anders, want de kleine gemeente kan het niet, niet permitteren... ...om bijvoorbeeld uh, 10, 12 uh, extra uh, academische school de mensen in huis te halen. Financieel dan? Dat is dus dus vind, ja. financieel om god mogelijk voor ja. een kleine nou, nu, organisatie. Uh, nu wordt er op het ogenblik heel veel ingehuurd. Hè. Veel mensen worden gedetacheerd uh, in Zandvoort. Ja. Uh, uh, Gaat dat dan omdraaien, dat je die, uh, die wijsheid uit, uit Haarlem kan halen? Ja, natuurlijk. Dat, uh, het is natuurlijk wel de bedoeling dat die hele inhuur weggaat. Of dat helemaal zo is, is, is de vraag. Want je weet nooit uh, op welke discipline je uh, toch nog extra moet inhuren. Haarlem huurt, huurt ook wel eens in. En, uh, maar in principe is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk inhuur uh, gaat vermijden. En gaat uh, werken aan, uh, nou ja, er zit een enorm uh, aantal apparaat. Maar dat er dus putten uit het ambtelijke apparaat van Haarlem. En dat scheelt weer een hoop geld? Um, ja, nou, de, Uit onderzoek blijkt dat uh, het financiële voordeel uh, bij uh, ambtelijke fusies, dat dat nou niet zo uh, geweldig is. Maar daar gaat het in principe, uh, Gert, Waarschijnlijk ook niet om en onze eigenlijk ook niet. Het gaat erom dat we uh, op een aantal gebieden hier gewoon achtergebleven zijn. Dus kwaliteit, kwaliteit. Dat heet ook doorzettingsmacht. Ik zal een klein voorbeeldje noemen. Um, toen uh, ik op een bepaald moment uh, begonnen ben met uh, Natuurbrug, is het een beetje uit de hand gelopen, want er komen er nu twee of drie geloof ik. <laughs> Um, daar moest een bestemmingsplan gemaakt worden. Afijn, dat heeft heel veel raakvlakken met allerlei uh, geledingen van de maatschappij. Zoiets van de grond trekken. En uh, degene die dat heeft voorbereid en de bestemmingsplan en alles wat erbij hoort. Dat is provincie geweest. Nou, dat klinkt dus een klok. Dat is gewoon hartstikke goed. Nou, zulke soort zaken. Mm -hmm. Wat grotere zaken die ingewikkeld zijn. Dat kunnen, is gebleken dat wij dat als Zandvoort nee. zelfstandig niet kunnen. Dus denk ik, ja, daar heb je dan een andere gemeente voor nodig. Ja, daar heb je dan uh, goed geschoolde mensen voor nodig die deskundig zijn. En ook een link gevoelsmatig met de badplaats hebben. En dan kan je tot iets komen. Ja, dan kom je toch weer in het uh, partijprogramma van de PvdA terecht. Want er staat ook een heel mooi stuk over bestemmingsplannen in. Dat het allemaal wat sneller moet en uh, met minder regelgeving. Ja. Dat is toch weer een puntje uit het uh, uh, programma. Ja, daar nou mag ik daar ja, wel. wat over ja, ja, wel, zeggen. Maar dat is... Maar, maar dat is uh, geen onderdeel van mijn portefeuille, dus van uh, Michel's portefeuille. Maar ja. nou, ik zal hem wel wat afdoen, wat Ja, Weet u wat het is? Het is eigenlijk uh, hoe, hoe dat gaat met die regelgeving, een bestemmingsplan, wel niet mag, toekomst dit en dat, ontwikkelen, niet ontwikkelen, natuur. Nou goed, al dat soort zaken ja. bij elkaar. Um, de, is de laatste tien jaar in die, uh, uh, laten we zeggen landelijke regelgeving, is veel veranderd. Ja. En er zit nog een hele grote verandering aan te komen. Dat is de omgevingswet. Uh, die zit nog een beetje in de kinderschoenen. Maar goed, in ieder geval moet dat 2019 gaan lopen. Dus is weer een verandering. En dat is allemaal om het duidelijker en beter en sneller te gaan doen. Maar dat betekent dat er een hele cultuuromslag, een andere mindset moet komen... van mensen die er nu tot nu toe mee bezig zijn. Die oude regelingen. Dus dat wordt nog een hele truc om dat goed en netjes te doen. En daar, als je naar, mijn, naar mij kijkt, dan zou ik daar graag expertise van uh, willen... Krijgen vanuit de gemeente Haarlem. En ja. dan bedoel ik ja. krijgen en niet digitaal. Nee. Maar nou goed, dat uh, krijg je in de grotere poel uh, ambtenaren ja. waarschijnlijk. Ja. We gaan even een stukje muziek luisteren en daarna praten we nog even verder. een stukje muziek en het was Chris Malicek, Go Good To Me nummertje 10 was dat kort uh, we zijn weer terug bij de heren Tonen en Demmes en uh, ik heb hier een heel stuk voor mij uh, want we doen de begroting uh, volgen zoals de heren zeggen en uh, de programma's van beide partijen die uh, zijn redelijk in die begroting ingeschreven heb ik gelezen, er zijn wel wat uh, verschillen maar goed, uh, een aantal dingen vallen mij wel op uh, we gaan binnen de raad uh, wel weer netjes tegen elkaar doen. Heb ik gelezen. We gaan de raad beter profileren. En we gaan uh, beter communiceren met burgers. Hoe gaat u dat doen? Nou, mag ik iets zeggen ja. over... De... We gaan beter met elkaar om. Als ik nou uh, vergelijk uh, hoe men met, uh, in andere gemeenten... In raden en, en, en communicatie tussen het bestuur en, en de raadsleden... Hoe dat dan uh, in zijn werk gaat... Dan, uh, en als ik het dan van een afstandje bekijk. Dan gaat het in Zandvoort helemaal niet zo slecht qua nee. omgangsvormen. In vergelijking met andere gemeenten dan. Hè? Dus uh, eigenlijk is het punt zo. Dat, uh, dat uh, je dus hier en daar als, als raadslid en vertegenwoordiger van een partij. Best een prikje mag uitdelen. Ja. Meneer Toner die doet al sinds 1978 naar mij toe prikjes uitdelen. Toen ik in het zaten van het VVV nog. Ja, maar dat was terecht. En dat is nu nog terecht. <lacht> en dus, nou, uh, en dat blijft terecht. Kijk, en en ik dan hoor dan moet... u ook wel eens een opmerking maken. Zonder dat de microfoon aanstaat. Nou, meneer Tonen, ja. Tone, Pardon? Ja, maar dan moet je gewoon tegen kunnen. Nee, maar kunnen je bent, kunnen we dat van elkaar hebben. Je bent niet, ja, van, suiker, je bent ja. niet van suiker gemaakt. Nee. En als je daar niet tegen kan. Uh, tegen een prikje uitdelen... of een, uh, iets uit het verleden naar voren halen... wat opeens 180 graden gedraaid is... als je daar een opmerking over maakt. Ja, dat is misschien niet leuk... maar dan moet je niet in de politiek gaan. Dus uh, tere zieltjes... die horen niet in het raadhuis... thuis. Dat wou ik dan even dat stellen. Dat moet je even zeggen, ja. <lacht> <lacht> Het wordt nu toch uh, hard op de persoon... en hard op inhoud. En ik was toch iets anders. Uh... Nee, nee, nee. Kijk, ja, nee. De, bedoeling, de bedoeling is natuurlijk wel dat je... Uh, met elkaar over, uh, over de inhoud discussieert. En. Uh, ja. Persoonlijke zaken. Uh, die moeten daarbij geen rol spelen. En datgene wat de laatste keer gebeurde is. Dus, uh, tussen OPZ en D66. Duidelijk ja, op de persoon. Uh, dat, had ik, uh, dat had ik. van mijn langzaam leven nog niet meegemaakt. En ik zit inderdaad sinds 1978. Heb ik met die politiek te maken. Mm -hmm. eigenlijk al van 74 Ik heb het nog nooit meegemaakt op die manier. En ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Want dat is echt buitenproportioneel. Ja. Maar het wil niet zeggen, en daar ben ik met Michel wel eens, dat je niet al je hoeft niet zoete koekjes zo te bakken. Nee. Lieve koekjes bestaan niet. Nee, maar dat en, heeft met omgangsvormen uh, en discussie met, te maken. We precies, kunnen het, het, gaat we kunnen ja, Juist, het gaat om de inhoud. Je, ja, het gaat om de inhoud. Je kan het over de inhoud niet eens zijn, maar het wel netjes tegen elkaar Ja, uh, ja maar, ja, maar je, kijk, je, je hebt netjes en je hebt netjes. En, uh, je, moet ook, je moet er ook van uitgaan, ieder vogeltje ziet zoals hij gebikt is. Dat is ook zo. Uh, dus daar, uh, en, en, en de een die, die, die, die zegt het uh, misschien wat onbeholpener uh, dan een ander. <coughs> en, of een andere keer wat scherper dan een ander. Maar um, kijk, op het moment, uh, als het beledigend wordt, dan, uh, dan overschrijd je duidelijk grenzen. Maar aan de andere kant, uh, het is wel politiek. En ik heb nog niet echt uh, wilde teksten bij ons gehoord, dus uh, in die zin... Valt en, het nog mee, hè? Denk ja. ik dat het allemaal uh, wel uh, meevalt. In, in verband hiermee heb ik een vraag. Stel dat Amie. Het, Amie. Aan wie? Ah. Uh, nou, degene die luisteren, maar ook degene die... <laughs> <laughs> wat, wat die mensen daar nou van vinden. Als je nou in de raad zit en je zegt als raad zit, even tegenwoordigen van een partij. In dit geval gemeentebelangen zandvoort En dan gaat het over de afrekeningcultuur. Dan zeg ik van, in 2010 uh, was het streng verboden door degene die toen het college in elkaar zette. Dat uh, de, uh, de oudere partij zou meedoen. Heel veel commo commotie. Vier jaar later uh, krijgen we precies andersom zegt de oudere partij, over ons lijkt dat de VVD meedoet. En uh, nu zijn we op een bepaald punt beland. Dan zitten die twee partijen nu in hetzelfde schuitje. Ja. Dus die moeten nu gaan samenwerken. En nou, dan dat, zou ik dan... Ja, een... die, die, die conclusie wil ik niet trekken. Nee. Nee. En dan zou je... waarom, waarom zou de OPZ met de VVD moeten samenwerken? Nou, dat zijn de enige oppositiepartijen nog. Dat betekent dus niet dat je samen is. moet dat werken. Nee, nee, maar ze zitten wel in één schuitje. En, dan zeg, en stel dat Vindt je daar... Dat is een beetje te bouwde stelling, meneer Demmers? Ze zitten wel in één schuitje. En dan zou ik op een bepaald moment in de gemeenteraad zeg ik waar bent u nou eigenlijk mee bezig met dat gewissel en die afrekencultuur dan geef je een prikje maar ben ik dan beledigend je doet wel iets en dat zeg ik uh, echt uit grond van hart leg je de vinger dan op de zere plek als raadslid nee, nou, dat ik, mag ik toch vind, ik vind dat je dan en dat staat in het stuk van Belinda bijvoorbeeld het oud zeer binnen de raad als je dit soort dingen naar voren haalt dan kijk je terug en niet naar voren ja. zo is dat ja, en ik wil net meneer Tonen zeggen dat, uh, dat we naar voren moeten we kijken. Moeten voren ja, kijken, maar wie he? zijn geschiedenis niet kent, kan de toekomst niet uh, vormgeven. Ja, dus af en toe mag dat tussendoor. Ik niet herhalen. Nee, nee, ja. nee dat je... is nee, waar. Nee, nee. Um, er zijn uitgangspunten en we uitgangspunten die, uh, die, die liggen hier. En dat gaat ook over de, de, de grote projecten zoals het Torenplein. Ja. En de ambtelijke fusie die hebben we net besproken. Ja. Um, er staat ook in dat er een betere communicatie moet komen met de burgers. Ja. Dat staat ook in hetzelfde regeltje over het Torenplein. Uh, hoe denkt de nieuw, nieuwe coalitie nu over het Torenplein? Gaat het opnieuw beginnen? Komen er nieuwe uh, gesprekken? De, de, de afspraak is dat er een... Uh een nieuw voorstel komt... Uh, na raadpleging... Uh, in informele zin uh, van de raad. En dan komt er een... Uh, en dan wordt er een, een, een vervolgtraject... uitgezet, waarbij we hebben afgesproken... dat zo mogelijk voor de zomer... maar anders uiterlijk september... er een, uh, een besluit moet komen. Een, nieuw, een nieuwe uh, architect? Of degene nee, nee, die al nee, gekozen nee, nee, is? Nee, zeg nee, nou? nee, nee, op basis van de, van de plannen... die er nu liggen, gaat het college aan de slag. Is de bedoeling, hè, want we moeten... nog steeds uh, eerst benoemd worden... Um, nou, maar dat we daaraan gaan doen. werken. En wat betreft de communicatie hebben we gezegd. ja, uh, De een denkt positiever over hoe de communicatie verlopen is in dit geval dan de ander. Uh, zoals jullie weten heb ik daar uh, nogal veel kritiek op gehad. En daar sta ik nog steeds achter. Omdat ik vind dat het uh, gewoon niet goed gegaan is. Uh, nou, maar we hebben gezegd ja, laten we er nou eens aan gaan sleutelen. Dat we die communicatie met, uh, met de bevolking en met belanghebbenden. Dat we die verbeteren. En dat we daar uh, uh, heel driftig mee aan, uh, aan de slag gaan. En, en hoe je dat doet, er zijn allerlei mogelijkheden om dat vorm te geven. Een van de mogelijkheden die staan er volgens mij ook in, die ik genoemd heb, is uh, bijvoorbeeld het houden van dialoogtafels. En dan ja. praat je over dialoogtafels. Geen discussietafels, maar dialoogtafels. Mm -hmm. Dat betekent dat je naar elkaar moet luisteren. Ja. Dat wordt een hele opgave. Ja, daar nee. moet je dan ook deskundigen voor inhuren die daarvoor geëquipeerd zijn. Ja, ja. En die zijn er. Uh, want ik ben daar alles mee bezig geweest in de vorige zinsperiode. Maar ja, uh, toen kwamen we niet meer terug uh, in, in het college. Dus dat is toen, Afgedaan. Uh, ja. Ja, is toen gestopt. Maar uh, ik, dat moeten we gewoon weer oppakken. En uh, dat, moet je, dat moet je onder hele deskundige leiding moet je dat uh, oppakken. En dat betekent dat je ook... Kijk, waar je ook naar moet kijken is uh, met wie ga je nou communiceren. Want uh, wij denken wel eens dat als we een, een inloopavond of een dik wat uh, beleggen. Dat, dan, uh, dat we dan heel veel goed gedaan hebben. Maar dat Terwijl is niet zo. op die avonden ja. komen altijd dezelfde mensen. Je ziet, je ziet de happy few die dan klopt. daar binnenkomen, komen wandelen. En uh, die gezellig komen babbelen en, uh, en een discussie met je aangaan en noem maar op. Maar, Hoe bereik je die andere mensen dan? Nou daar gaat het daar juist om. En dat is ook de uitdaging. En daar hebben ze bij die dialoogtafels ook formules voor hoe ze mensen bereiken. Nou, op die manier moet je dat gaan doen. We moeten er nou niet te lang over uitweiden... maar het zal op een andere manier... Uh, in elkaar gestoken moeten worden... op een andere manier benaderd moeten worden... zodat ook iedereen het gevoel krijgt van... wij hebben er wel wat mee te maken. Er wordt naar ons geluisterd. En er wordt naar ons ja. geluisterd en niet alleen tijdens de verkiezingen. Nou, dat is de bedoeling. Maar luisteren en, uh, en dan ook het uitvoeren... is natuurlijk een, een tweede. Ja, ja, maar, ja maar kijk, maar toch. Maar je, nee, maar je, moet nooit, je moet nooit denken... dat als je... Uh, ergens uh, over meepraat. Uh, dat het dan ook wordt wat jij denkt dat het wordt. Yeah. Zo nee. heb ik zelf ook nee. nooit gedacht. ook bij de dingen die ik zelf inbreng. Want is een heel, heel simpele reden. Uh, je hebt op een gegeven moment. heb je te komen tot een oplossing. en, en er blijft. er is nog nooit één plan. Uh, ergens aangenomen. in de hele wereld niet. waar je zegt van honderd. 100%, 100 van de mensen staat nee. erachter. Nee. Dat kan ik helemaal dat niet. Kan want, niet. Nee. Uh, op bepaalde momenten wordt altijd het belang of een deelbelangetje... van individuen of groepen... wordt altijd een beetje met voeten getreden. Maar, maar... Dat gaat dan ook, daarom praat je ook over het algemeen belang. Maar wel nadat je heel goed geluisterd hebt. En soms kun je inderdaad... Uh, kun je zelfs zeggen van nou maar luisteren... als het nou gaat over een wijk of een buurt... en daar moet wat gebeuren... nou dan zeg je van nou laat de wijk zelf maar beslissen. <tus> Nou, dat, dat, en, dat zou ook dat, nou, dat, dat is uh, in uh, Trade gebeurd met de parkeren. Die hebben het zelf besloten en uh, die hebben dus geen regime omarmd. Dat is één dat voorbeeld ervan. Dat ja. Dat ja. Is, nou ja, ja in, in, uh, in het Rooie Dorp en Oud-Noord is er heel goed. is er nagenoeg alles gedaan wat, wat toen de klankbordgroepen en de werkgroepen enzovoorts ja. hebben ingebracht. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook gewoon de weg is. Maar daarom zei ik het straks al. bij bestemmingsplannen moet je daar ook heel anders mee omgaan dan we deden. Ja. Niet eerst alles dichtschrijven en dan zeggen van... God, wat vindt u ervan? Je gaat eerst luisteren. Het is, het is meer, dat het beter met... uitleg is als je geluisterd hebt... Ja, en dat ja. je daar toch ja. iets anders mee gaat doen. Ja, je ja. moet ja. meer investeren in de, in de voorkant van het proces. En ja. waar, de, waar het door het plein naar over ging... de discussie of hoe je dat noemen wil... Die ging eigenlijk niet over de inhoud, maar die ging eigenlijk over de procedures ja. en de gang van zaken, hoe het opgestart is. Ja. Maar het ging niet meer over de inhoud. Daar is dus, en dat is het punt hè, wat we nu ook hebben opgeschreven. We moeten meer, focussen, meer focus hebben en meer op het resultaat gaan. En de weg daarnaartoe hebben we dan nu een uh, dikke discussie over... met een aantal mensen die het niet mee eens zijn die van alles aanvoeren. Maar het gaat niet meer over de inhoud, het gaat over de weg daarnaartoe. Ja. En dat moeten we denk ik in de toekomst een goede scheiding in maken. Ja. Dat je hier niet uh, de discussie en de ambtelijke capaciteit en het geld... dat dat niet verwaait naar allerlei min of meer randzaken. Ja. Er zijn uh, um, een opzet van verdelingen gemaakt hè, voor portfeuilleverdeling. Ja. Uh, een van de dingen die jou moet trekken is sport. En jeugd. Ja. Met Toon. Ja, ja, klopt. Ja. En, uh, gaat dat op de voet voort zoals je nu is? Of uh, zijn daar nog dingen waarvan je zegt... Van, nou dat wil ik toch wel graag uh, in deze periode nog erbij krijgen? In mijn portefeuille? In sport. Vijf, hè? Nee, oh, e -sport. <laughs> en jeugd. Nee, ja, nee, kijk. ik, uh, nee, ik ga, waar, Vanaf, vanaf uh, overmorgen uh, ga ik me inlezen in de, in de dossiers. Als het mm -hmm. goed is. En... Uh, ik kan daar nu op voorhand niks over zeggen. Omdat ik, uh, ik, ik op dit moment niet weet in hoeverre... Uh, maar ik weet, ik weet namelijk dat deze twee onderwerpen jou uh, zeer trekken. Ja, ja nee, dat klopt ook. Ja, maar goed. Dus, maar alles binnen mijn portefeuille. <lacht> uh, want dan zou ik het niet doen. Uh, dat geldt voor Michel precies hetzelfde. <lacht> nee, kijk. Je, je, je, je, als je een portefeuille krijgt... Dan, dan moet het je ook je ding zijn. Er zijn dingen bij uh, die anderen doen... wat ook helemaal niet mijn ding is. Waar ik... Uh, je nou Mag weg? je daar zelf voor kiezen? Wat je, wat je wil? Nou ja, je, kijkt, Denk je, je, je spreekt met elkaar van nou, wat wil jij het liefst, wat wil jij het liefst. En dan mm -hmm. op een gegeven moment mm -hmm. dan krijg je een bepaalde verdeling. Kijk, ik, ben, ik, had, ik heb nooit Wethouder van Financiën willen zijn. Maar het werd je wel toegeschoven. Maar uiteindelijk uh, waren Tatus en Bierman die dan toch vonden dat, uh, dat ik zoveel had uh, binnengehaald ja. dat ik dat ook maar moest doen. Ja. Ja. Uh, en ik heb geen verstand voor kunstgras wel? Nee. Nou ja. Nee, behalve dat het rubber ingestort is. Maar, maar, maar, maar gelukkig heeft hij het iets van kunst ook niet, dus wat dat betreft. Oh. <laughs> nou, om even, even terug te gaan naar, naar meneer Demmers. Ja. Ruimtelijke ordening, verkeer, ja. vervoer en parkeren. Ja. Nou is het parkeren binnen het GBZ al, al jarenlang een, een hot item. Ja, wij Komt er nou een plan? Ja, wij, wij opteren eigenlijk voor het plan wat uit 2013 door meneer Tatis is ingeleverd. En daar moet er wat aan bijgeslepen worden. Maar dat was gewoon een goed plan. En dus wij, het belangrijkste is daarvan dan uh, het dubbel gebruik. Dus wij zien voor uh, het einde van deze uh, periode... en dat is in 2018 met de verkiezingen... een kant-en-klaar parkeerplan voor Zandvoort liggen. Nee, dat kan niet. Want wij gaan in gesprek met de, de belanghebbenden... met de wijken, wat die willen. En uh, wij streven er eigenlijk naar om uh, het vergunningen gebeuren... ...heel goedkope uh, te hebben. Uh, dat er zoveel mogelijk dubbel gebruik uh, plaatsvindt. En dat er uh, die vergunningen kwestie hè, dus de dat prijs is dubbel gebruik? Je, nou, even... dat je dus en een bezoeker er kan staan... ...maar ook een bewoner. Oké. Okay. Dat, okay. dat kan je differentiëren in tijd, ja. uh, in seizoenen... ...en... Um, de bedoeling is dat uh, daardoor er meer inkomsten voor de gemeente zijn. En de tarieven voor de vergunninghouders, hè, het betalen van zo'n plakker, dat dat lager wordt. In uh, beide programma's staat dat winterparkeren gratis moet zijn. Dat heb ik gelezen gisteren. Dus ik ben benieuwd of daarmee uh, doorgegaan uh, wordt. Winterparkeren ja, moest ja, gratis. staat in beide jullie uh, nou, uh, programma's. De, de, de evaluatie is, onderweg, of die ja. is er bijna. Okay. Die is positief. Die is positief. Mm -hmm. Die is positief. Okay. En, uh, en we hebben natuurlijk een top parkeergarage hier. Daarom. Ja. Uh, heren, ontzettend bedankt voor de komst. Wij uh, spreken elkaar zeker nog volgend jaar, denk ik, een paar keer. En dan zal ik wel wethouden zeggen. Heren, Ja, bedankt. maar, maar, nee, maar kijk, ik denk toch dat het belangrijk is, dat, want daar is niet naar gevraagd, maar de gesprekken. Want wij hebben een hele fijne, positieve sfeer met elkaar mm -hmm. gesproken. En dat, is dat fijn, is, ja. en dat is de basis ge geweest voor Wat het vormen ligt. van deze coalitie en, nou ik denk dat dat uitermate belangrijk is ook om te weten voor iedereen dat, dat wij met z'n elven goed met elkaar uh, wij ja. zijn, we, zijn, uh, we hebben echt hele prettige gesprekken gehad er is, er is, uh, er is geen, geen onvertogen woord gevallen er is gewoon uh, goed met elkaar uh, positief, constructief met elkaar gesproken en, en, en uh, uh, ik denk dat dat uh, ook de verdienste was trouwens van uh, mevrouw de Zwart de burgemeester van Bladikim uh, die, uh, die gesprekken allemaal, geleid uh, heeft. Maar uh, het was in een uitstekende sfeer. En uh, ik heb, uh, ik heb uh, het goede gevoel dat we elkaar ook vrij goed aanvoelen. Nou, ik, uh, dat is heel belangrijk. Ik <coughs> ben blij dat ik het even aanhaal. Want uh, je hoort inderdaad in het dorp weer wat positievere geluiden. Als uh, een paar maanden geleden over de politiek. En uh, dat het positief is. Dat, uh, daar zijn wij allemaal blij mee. Dat is de basis. Ik hoop dat ja. je die positiviteit ook naar andere raadsleden kan overzetten. En dan uh, gaan wij een uh, goede 14 maanden tegemoet, heren, dank u wel. En dan kunnen we Hartelijk dank. Ja, succes met vuur. Inderdaad uh, zegt meneer Weijers tegen ons, ik ben de laatste gast van uh, dit jaar. De allerlaatste plot. gast, Weijers, ja. Wijers, ja. ja. aan ja. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan even praten over het circuit. Ja. Uh, altijd leuk om even terug te kijken en leuk om uh, naar voren te kijken. Uh, de highlights van uh, afgelopen jaar, uh, om er maar één te noemen, de banden staan nog op... Uh, <laughs> Ja, op het asfalt. Ja, ja, ja, klopt. Dat hebben we niet zo heel veel Zandvoorters denk ik gezien. Uh, want dat was meer, dat was in de aanloop naar de DTM inderdaad. Ja, ja, ja. Hadden we een kleine promotietour met uh, de safety cars en met DTM rijders ja. door Zandvoort. Ja, dat was leuk. Ja. En, uh, ja, en die heren die konden het niet laten om even flink rubberspoor neer te leggen in de Haltestraat en bij de rotonde uh, ja, ja, ja. bij de standafgang. Ja. En uh, ja, die sporen staan, als ik zag ze van de week, toch allemaal gestaan inderdaad. Dat kan niet missen. Nee, DTM inderdaad. Uh, dus één ja. van de hoogtepunten van af afgelopen jaar. Ja, ja. Um, je begint natuurlijk in januari met uh, de nieuwjaarsrace. Ja. Een beetje doorlopen wat ja, er hebben... gebeurd is. Ja. Die, uh, die is altijd wel leuk. Het is wel koud. Maar... Nou ja, afgelopen jaar niet. Het ziet er nu weer wat, uh, wat beter uit wat dat betreft. En, uh, nou ja, weet je, net als dat uh, uh, bij uh, de nieuwjaarsduik. Mensen allemaal in oranje u nog mutsen muts op hebben. opzetten, hebben wij ook die van die mutsen voor het winterkampioen voor de Nigaars. is het altijd traditioneel. Nou, vorig jaar werden die niet zo heel erg heftig gedragen. <laughs> ja, maar ik denk waar, dat ja? ze dit ja? jaar wel weer wat meer aftrek zullen gaan ja, doen. Ja. Dus, uh, leuk, leuk. Dan uh, uh, in de aanloop naar het grote seizoen. Ja, we hadden een, uh, een grote verandering in één keer op die, ja. natuurlijk. Een nieuwe ja. eigenaar. Ja. Ja. En dat uh, ja. was, uh, was ook een... Uh, ja, dat zat er natuurlijk wel al lang aan te komen. Hè. Uh, een, aantal, een groot aantal jaren was bekend dat ja. er uh, gekeken werd naar een uh, partij die uh, de, uh, de aandelen van Hans Ernst uh, zou overnemen. Nou, dat is een lange zoektocht geweest en uh, daar is, nou, kwam ook van alles nog tussen. En uiteindelijk was het, uh, was een beetje, eind januari vorig jaar, uh, begin februari een feit ja. dat Bernard van Oranje met, uh, met de zakenpartner uh, het ZURI heeft over genomen en uh, ja, inmiddels werken we daar dus uh, met z'n allen op zich uh, vier tien maanden voor en, uh, ja, dat is erg. en het gaat goed met z'n ja, allen hartstikke ja hartstikke leuk ja, uh, zijn daar veranderingen uit voorgekomen? gekomen? Uh, nou ja, laat ik zeggen, in, in de basis, de exploitatie van het circuit blijft natuurlijk zoals die is. Hè. We verhuren het circuit voor allerlei activiteiten, met name auto- en motorsport gerelateerd. Uh, en uh, evenementen blijven organiseren, natuurlijk. Hè, de race-evenementen, maar ook support-evenementen zoals de circuituren. Circuit circuit en al die andere ja. Cycling-Zandvoort ja. of ja. de stormloop. Hè, van alle activiteiten. Dat blijft zo. Maar er zal inderdaad wel een, een, een verlegging komen ook hè, van de visie. Eh, verbreden dat mensen wat ja, langer op het circuit kunnen verblijven. Eh, dat er ook wat meer te doen is. Eh, we moeten niet denken aan grote pretparkachtige situaties. Eh, maar wel bijvoorbeeld dat voor de familie In de, familie horeca, zo, ja, in de, de, de familie. horeca zal er flink geïnvesteerd gaan worden de komende, ja. komende periode. En, eh, waardoor ja, het circuit meer uitstraling gaat krijgen. En, eh, ja, en een, een leuker, nog een leukere plek wordt voor mensen om naartoe te gaan en wat dan gaan we kijken. Ja, ja want, uh, het, het wordt uh, geen pretparkachtige dingen gaan er gebeuren, maar uh, er is wel een een directeur aangetroffen die zich gaat uh, bemoeien met dit. Uh, ja, maar niet niet zozeer ja, niet om het, niet. Uh, in de Nee, hoor bedoel zeker bedoel niet. hoewel wel dat wel zijn achtergrond is, maar. Uh, hij heeft ervaring. Er ja, in, maar dat ja. er is al geen. Uh, wat, er is wat, geen uh, wat, wat gaat geen banen En dat soort dingen komen. Wat gaat hij doen? Uh, nou, met name, hè, wat, ik, wat ik al vertelde, kijken of er op het circuit hè, of er wat meer of er meer beleving kan komen. Wat natuurlijk wel ook wat je bij Pretpark ook hebt. En dat zal het met name natuurlijk het thema autosport zijn. Ja. Hè, dat er meer te zien valt, ook met name in, in, vanuit de historie van het circuit. En uh, misschien ook wel wat, wat kleinschalige activiteiten die je iedere dag kunt doen. Ja. En dan kan je denken aan misschien een kartbaan of uh, een stukje 4-4. Ja, ja. uh, maar ook aan dingen die er nu al zijn, bijvoorbeeld het parcours om het circuit heen. Ja. Hè, wat natuurlijk het hele jaar door er ligt en wat gebruikt kan worden. Dus uh, dat soort activiteiten. Ja, en dat zijn dan ook weer inkomsten, natuurlijk ja, ook voor het circuit. Ja. Ja, uiteindelijk is een, blijven we natuurlijk een commerciële onderneming. En het is geen liefdewerk oud papier. Dus er nee, is nee. dus al flink geïnvesteerd geworden, ja. maar dat moet inderdaad ook uh, terugverdiend gaan worden. En, en, en Bernard van Oranje, wat voor rol gaat, speelt hij eigenlijk? In het uh, hele nou, meer, uh, meer echt eigenaarrol. En hij heeft uiteraard wel zijn visie en zijn ideeën ook op het circuit. En die deelt hij ook met ons. En uh, is ook actief daarmee bezig om met ons samen te kijken. Hoe kunnen we daar investeren? aan geven. Uh, maar is niet dagelijks op het circuit Ik probeer om... hem wel eens te krijgen, maar het lukt me gewoon niet. Nee, ik denk dat er met ook... Dat, een... ik, met het via het bureau, hè? Ja. Ik krijg geen antwoord. Ja, nou, nou, dat, ik blijf ja. proberen. Ja, dat doe ik ook. Hey, dat doe ik doe ik ook. de directeur van het circuit. Ja, dat weet ik. <laughs> en die maar... uh, gaan we in, in het voorseizoen, als er een race is waar uh, de heer Bernard van der Anje mee rijdt, ja. uh, om te vragen of die samen een keer komt. Ja, nou, wie weet dat, we dan, dat ik, het dan ik, lukt. Ja. <laughs> als hij ja, hier nou toch ja, is, dan kan hij ook wel al even alle naar Dat soort mensen hebben natuurlijk een hele volle agenda en krijgen heel veel aanvragen. Dat loopt ja. allemaal inderdaad via een persagent. Ja, nou dat doe ik en dus ook. Die, ja. Uh, ja, en die zijn daar heel selectief in. Ja, ja, ja, en uh, wat ja, ja, ja. wel en wat niet. Ja, dat werkt anders dan uh, bij ons. Nee, bij jou nee, gaat het heel anders, Erik. Ja. He? Gelukkig. Ik ja. hoop dat het zo blijft. Ja. Ik, ik ga deze er toch inhouden en uh, nee, maar dat blijft net zo lang we tot die wel het komt. Proberen. Ja, tuurlijk. En anders uh, hij loopt vaak zat op de screen, kan hem ook nog een keer persoonlijk aanspreken. Maar het zou leuk zijn als hij een keertje aan zou schuiven. Gewoon, ja, hartstikke leuk. Toch? Het afgelopen jaar uh, inderdaad die verandering. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen gebeurd. De historische Grand Prix, ja. DTM. Max Verstappen British natuurlijk. Race ja, wat wat was dacht een je dan? Ja. Ja. Daar gaat het me koppelen voor volgend jaar. <laughs> <laughs> nou ja, het is toch zo? Ja, he? het is ook zo. Uh, ja. Max Verstappen was uh, uh, een, een hoogtepunt. Ja. Niet alleen van Scream, maar ook van het dorp. He, um, uh, toen hij de Grand Prix uh, van Spanje had gewonnen... werd het evenement ineens heel erg opgeblazen... omdat het een soort risico evenement uh, geworden was. Ja. Heb je daar veel van gemerkt? Uh, nou, in de praktijk niet, in de aanloop wel natuurlijk. Uh, en dan begon er begonnen zich natuurlijk in één keer allerlei mensen heel erg zorg te maken. Uh, we deden natuurlijk het evenement samen met Red Bull Nederland... en met Jumbo Supermarkten. En de eigenaar van Jumbo, Frits van Eert, een hele enthousiaste auto's die had in een persconferentie heel enthousiast roepen... ik verwacht 100.000 mensen... Per, oh, oh. per dag. Per dag. Nou, dat, uh, daar schrokken heel veel mensen van ja, toen ja, die dat ja, zei. Ja. En uh, wij wisten van tevoren dat dat niet zou gaan gebeuren. Ja. Dat kon ook niet. Nee. Op, op de manier waarop het, zeg maar, het actiemechanisme was ingericht voor die dag. Het was niet zo dat mensen op de bonnen van je zand konden komen. Ze dus moesten echt kaartjes van tevoren ja, hebben. Ja. Uh, die moesten wachten. Uh, moesten dus die aantallen konden helemaal niet. Alleen, ja, iedereen stond wel op scherp. Uh, dat heeft wel nog tot de nodige discussies geleid. Uh, maar uiteindelijk zijn we er met alle instanties goed uitgekomen. En hebben we een fantastisch weekend gehad. Uh, ja. En uh, ja, dat begon al op vrijdagavond natuurlijk met een vol centrum. Ja. Uh, met Max met op al. het uh, Bordes ja. en de Formule 1-auto voor ja. het Bordes. Het uh, was geweldig. En twee uh, prachtige dagen met mooie mm -hmm. autosport. Ja. En uh, ja, ja het was stond een goed event. op de kaart. Dus, uh, het was echt een, uh, een familieweekend. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, het uh, was ook echt ja. insteek. Ja. Natuurlijk, ook ja. met name van Jumbo. Ja. Ja. Uh, om, uh, om er echt een familiedagje uit van te maken. En dat is bijzonder goed gelukt. Ja. Er is, uh, uh, het was eerst een lekje. En toen werd het de krantenbericht... dat het volgend jaar weer gaat gebeuren. <laughs> ja, dat klopt. Uh, ja, kijk, uh, officieel is het, uh, is het nog niet bekendgemaakt. Uh, uh, en dat heeft te maken... omdat je natuurlijk met veel partijen te maken hebt... met zo'n evenement. Het is echt een grote, grote happening. Uh, niet alleen met natuurlijk... Uh, Verstappen Management... maar natuurlijk ook met de sponsoren eromheen. Uiteindelijk natuurlijk ook met Red Bull Racing... de werkgever van Max. En uh, zoals het er nu naar uitziet... ...gaat het allemaal echt goed op zijn plek vallen. En uh, zal het uh, 20 en 21 mei... Uh, ...zullen we deel 2 van de... Ah. ...familieracedag hier in Zandvoort. Ik kan, me, ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, ...zeker meneer Van Eerden, maar... Uh, ...het concern Jumbo uh, wel heel graag wil. Ja, tuurlijk. En in het concept van het, van het familiewissel. Zeker, ja. maar uh, uiteindelijk... ...en dat is met alles zo... Uh, ...het gaat natuurlijk om heel veel partijen... en heel veel geld uh, en, uh, en dat moet allemaal op zijn plek vallen ja. en je hebt het natuurlijk met met met heel veel uh, instanties te maken en uh, dat is een hele klus om dat allemaal op een rij te krijgen ah. maar Iedereen in zijn neus staat dezelfde kant op. En uh, ik denk dat we dat er op komt. korte termijn dat het uh, wel definitief zou zijn dat dat uh, evenement doorgaat. Gaat, gaat, gaan dit ja, soort dingen ja. moeilijker worden? Omdat Verstappen uh, komt steeds meer in de picture, gaat voor een uh, scherper team rijden. Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk is het moeilijk. En het is ook echt wel dankzij uh, uh, uh, uh, uh, Verstappen zelf, Max en Jos en, Duke, en management... En hun, goede verbindenis met, met Zandvoort en met ons als circuit, eh, waar we ja, natuurlijk Max al in zijn prille carrière ondersteund met, uh, met allerlei zaken en om het te kunnen trainen hier op Zandvoort uiteindelijk ook om hier de Masters of Formule 3 te kunnen rijden, die hij ja. ook gewonnen heeft. in En dat 2020. scheelt wel, hè? Toch? Dus ja, die band is al heel hecht en, en lang en, uh, en hij vindt het natuurlijk uiteindelijk ook mooi om uh, um één keer per jaar in Nederland natuurlijk een mooie echte de te hebben. Ja. En uh, Zandvoort is zijn thuiscircuit, dat zegt hij ook. En uh, nou, we hopen dat we dan nog Lang kunnen doorzetten de komende jaren. Maar ja, weet je, het wordt een wereldster. Ja. het wordt natuurlijk steeds ja. moeilijker. Ja. Ja. Nou, dan moet je Max ook maar nemen, hoor ik net. Ja, oh, niet. Waarom niet? Nou, misschien is het makkelijker Klaar. als jullie naar het circuit komen die dag om de uitzending te doen. Nou, die staat nou, Dat kan ook. Dat gaan we zeker ja. doen. 20 mei is dat? Ja. We, we, we, schrijven gelijk, ja schrijven we, we schrijven het op. We schrijven gelijk op, dan zitten wij. Ja. Uh, goedemorgen, Zandvoort, vanuit het circuit. Ja. Bij deze. Bij deze de Um, Verstappen is natuurlijk een, een hoogtepunt voor uh, komend jaar. Uh, ik heb al datums voorbij zien komen voor de historische Grand Prix. Ja, 1, 2, 3 september, dat is ook definitief. Uh, dat is natuurlijk een, uh, ja, ook een waanzinnig mooi evenement. Wij als Zandvoort uh, inmiddels. Uh, kennis van heeft genomen en in meeleeft en in meedoet. Uh, dat is ontzettend leuk. Dat wordt ieder jaar meer. Uh, DTM hebben natuurlijk een hoogte. Ja. Wel, dat is in ja. twee weken ervoor. Uh, op 19 en 20 augustus. Uh, een seizoen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Klopt. Uh, dat was wel moeilijk om dit jaar die datum rond te krijgen. Niet omdat DTM niet naar wil wilde komen, maar om de goede datum te vinden die ook in hun kalender en in onze kalender pasten. En uh, is een aantal keer heen en weer geschoven. Maar uiteindelijk is het nu definitief uh, 20 augustus geworden. En ze blijven, hè? DTM? Ja, ja. ja, ja, sorry, ja, ja, ja. Het contract wat we ja, hebben loopt, sowieso, ja. Tot ja, 2000, nee. uh, loopt nee. sowieso tot nee. 2018. Nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Okay. En dus uh, ook nog volgend jaar. Uh, sorry, over twee jaar nog. Ja, uh, ja, uh, ja, dat ja nog vijf. wel. Ja. En, uh, maar ze komen <laughs> hier ook graag volgens mij. Ja, ja, ja. zeker. Ja, en ja. het is, is grappig. Ik, uh, we ontvingen vlak voor de kerst uh, een uh, mooi jaarboek van de DTM. Uh, op het circuit. Met een terugblik, natuurlijk op het afgelopen jaar. Met ook mooie prachtige foto's van Zandvoort erin, maar ook een heel, hele berg met statistieken achterin, die natuurlijk gewonnen heeft. En, maar ook een, een terugblik in de historie van de DTM. En dan zie je inmiddels dat, uh, er is ook een lijstje met circuits waar ze het vaakst gereden hebben. En er staat Zandvoort staat nu op de gedeelde vierde plek uh, van circuits waar is, de DTM dat is, het meest ja. gereden heeft in de hele historie ja. en uh, het eerste circuit buiten Duitsland. Dus wat dat, betreft, Kijk, dat geeft het wel aan dat er een uh, lange traditie en historie ja, is. Ja, ja, ja leuk, ja, leuk. Um, Italië, ja. ook nog, ja. ja. Ja, ook leuk. Ja, uh, 24, 25 juni, uh, twee dagen. Zandvoort uh, in teken van Italië, of het zwie in ieder geval. En, uh, met is, Italië, het, is het twee dagen? Ja, twee dagen wordt. Het was ook één dag toch? Het was één dag. Uh, was, dat was ook zo omdat het meer een lifestyle evenement was. Maar we gaan ook wat meer racen, toch weer. Met, met Italiaanse auto's, met, met name nee. Ferraris en Alfa Romeo's. En uh, ja, dat gaat ook weer mooi worden. Midden juni, een weekend dat er sowieso al veel activiteiten in Zandvoort zijn. Ja. Ik heb begrepen dat culinair Zandvoort ook dat weekend is. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk de voor de mensen prima, eh, die dan op circuit ja, zijn om ja. ook naar het centrum ja. te komen. En dat werkt gewoon. Dus ik weet zeker dat het ook weer een mooi weekend gaat worden. De, je haalt het zelf al aan. Hè? Uh, Italia was een, een, uh, een lifestyle. Ik hoorde net dat we nog heel erg door moeten praten. Ja. En heel even kort. Is dat de toekomst eigenlijk? Lifestyle met circuit? Uh, nou ja, het is een van de dingen. Die, een van de haakjes. Je kijkt natuurlijk altijd naar mogelijkheden. En, en lifestyle zeker. Hè. En met name uh, gekoppeld aan de auto's. Kijk, automerken willen zich natuurlijk ook steeds meer onderscheiden. En een bepaalde ja. richting opdenken. Ja. Of het nou sportief is. Of misschien meer de klassieke Historisch. Hoek, of, of, uh, ja. of wat dan ook. Ja. Uh, en wij zijn daar natuurlijk een perfecte locatie voor. Om ja. dat uh, naartoe te laden. Ja, dat die combinatie met het grote terrein, die eventmanager die ja. nu erbij zit ja. en uh, bijvoorbeeld de familiedag, laat zien dat dat bij ja, elkaar dat wordt. Kan. Absoluut. Ja. Zeker weten. Dus dat ja. kan alleen maar mooi zijn voor de toekomst. Heel hier. Goed. Hier Heel nou, goed. Met deze Heel woorden goed. sluiten ja. wij af. Want ja. ook wij moeten stoppen. De regie die uh, kijkt streng. Is streng, naar streng. Ons. Erik, ontzettend bedankt dat, dat je ons laat schrappen. Dus tot volgend jaar. Hè? Ja, tot ja. volgend jaar. Tot 20 ja. mei dan. Ik zal niet de eerste gaan zijn. Nee, nou ja. Dat zou kunnen. Wij danken Hotel Hoogland voor het hele jaar de gastvrijheid. Ja. Gert van Kuik voor de koffie. Gennie Rutte, ontzettend bedankt voor de co-presentatie. Ja, dankjewel Ben Zonneveld. Bedankt, ja. voor de muziek en de regie. En uh, wij sluiten over met de goede jaarwisseling. Voor en, iedereen. Tot volgende week. En tot volgende week.